Gods verbond met Israël in Moab. Gods verbond was toch op Sine, of niet? We hebben vandaag de eerste Shavat. Ik denk, laat ik de Bijbel maar ergens op gaan via mijn computer. Wat er allemaal op de eerste Shivat gebeurd is. Hoeveelste maand is ook weer de Shavat? Shavat is de elfde e maand op de Hebreeuwse kalender. En één Shivat, ik heb er maar eentje kunnen vinden. En dat ging over het verbond van God in Moab. Maar het kijkt terug op wat gebeurd is. We gaan het lezen met elkaar. We beginnen met de Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes. Het eerste hoofdstuk, het derde vers. En we gaan er gelijk op in, de vers wat ik gevonden had. In het veertigste jaar, nu, in de elfde maand, dus dat is Shabbat, maar dan in het veertigste jaar en op de eerste dag der maand. Dat is vandaag. Vandaag begonnen. Dus uh, leuk om dan terug te denken, wat is er ooit gebeurd? Zoveel jaren terug op de eerste Shivat. Heeft Mozes tot de Israëlieten gesproken over alles... wat hem Yahweh ten aanzien van hen, Israëlieten, geboden had? Dus er is een moment gekomen... dat Mozes heeft gesproken tot de Israëlieten over alles wat hem ja weet ten aanzien van hen geboden had. En dan kijkt hij alweer terug op Sinei en wat hem door die afgelopen 40 jaar heen verder geopenbaard heeft van de woorden van God. Want tegen de tijd dat het 40 jaar die reis door de woestijn is gegaan, moet ook Mozes sterven. Dus in die laatste periode komt dan ook dat boek Deuteronomium tot stand. Wat in wezen een herhaling is van de boeken die daarvoor zijn. Deuteronomium is herhaling. Nou, ten aanzien van wat Jaweh tot hen, dat is hen, dat is meervoud, dat is dus het volk van de Israëlieten, geboden had. Nadat hij Sigon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon woonde, en Och, de koning van Bazan, die in Astorot woonde, bij Edrei verslagen had. Dus op die route die hij gemaakt had, op dat laatste gedeelte, zegt hij, we kijken terug, want daar hebben we deze volkeren verslagen. Aan de overzijde van de Jordaan... In het land van Moab begon Mozes deze wet te ontvouwen. En hij zeide: Dus dit is al 40 jaar na Sinei. 40 jaar woestijntocht. En uiteindelijk zouden ze gaan optrekken om het beloofde land in te nemen wat God beloofd had. Dus op deze periode in het land van Moab begint Mozes deze wet te ontvouwen. Een tijdje daarna sterft hij. En dan gaat Jozua het overnemen. Deuteronomium 1, vers 6. Yahweh ja, onze God, Yahweh ja, onze God, vul je naam er maar weer in, heeft tot ons bij Horeb gesproken, gij zijt lang genoeg bij deze berg gebleven. Hij refereert aan, veertig jaar terug, wat God gezegd had, tot ze op moesten staan na die twee jaar dat ze daar geweest waren om op te trekken. Hij zegt, begeeft u op weg, breekt op, trekt naar de bergen van de Amorieten en naar hun naburen. Waar zitten die? In de vlakte, op het gebergte, in de laagte, in het zuiderland, aan de zeekust, het land der Kananieten, de Libanon, tot aan de grote rivier, de Euphra toe. Dat is in wezen de opdracht geweest om dat hele land in bezit te gaan nemen. Dat heeft niets te maken met dat kleine strookje waar ze nu zitten. Maar dat heeft te maken met het gebied vanaf de, de Nijl tot aan de Eufraat toe. Tot aan Saoedi-Arabië. Dat is groot Israël. Dat had God beloofd. Hij zegt duidelijk, terugziend: begeef je op weg. Dat is een werkwoord. Iets je moet je gaan doen. Breek op. Dat moet je doen. Trek naar het gebergte de Amorieten. Het zijn allemaal dingen die gedaan moeten worden. Mozes staat op. De wolkolom die zal opstaan en het hele volk zal op. Ze moeten aan de gang. Probeer het even om te zetten naar je eigen leven. Ook al zitten wij niet in de woestijn. nochtans we zitten in de woestijn in deze wereld. We maken ook onze doortocht naar het beloofde land. Dus probeer je er maar in te verplaatsen. Vers 8 zegt, zie, zegt Yahweh, ik heb dat land tot uw beschikking gesteld. Volk van Israël. Ik heb het land tot uw beschikking. Beschikking gesteld. komt hij weer? Trekt er binnen. Neemt bezit van het land waarvan Yahweh aan uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft: dat hij, Abba Yahweh, het hun en hun nakroos geven zou. Alles wat je terugkomt in het hele Oude Testament, in de profeten, is terugziend op wat Yahweh gezegd heeft. Er is geen andere reden om in geloof te wandelen dan op grond van wat Yahweh heeft gezegd en door zijn profeten heeft bekendgemaakt. Waarvan een van de grootste profeten, toch altijd nog, Mozes is geweest. Maar wie, wie wordt er nog meer de grootste profeet genoemd? Johannes de Doper werd de grootste profeet genoemd. Vreemd is dat eigenlijk, hè? Waarom werd nou Johannes de Doper ooit de grootste profeet genoemd? Het was de Elia die komen zou. Maar er is nog een andere reden. Nog meer gedachten? Waarom is Johannes de Doper nou de grootste profeet? Er is nog nooit een profeet geweest die gesproken heeft over Messia maar dus zal vanaf Adem en Eva naar uitgekeken wordt, ...want uiteindelijk zou er een zaad verwekt worden... ...dat het Koninkrijk van God, dat de zonde zou betalen... ...dat de dood zou overwinnen. Heel vanaf Adam en Eva hebben ze al uitgekeken naar hem. Maar niemand van hen en geen profeet die gesproken heeft... ...heeft Messias ook gezien. Hij is de grootste profeet... ...omdat hij gesproken heeft van hem die komen zou... ...en hij heeft ook gezegd, daar heb je hem, hij is het. Weet u wat er gebeurde toen? Zeer opmerkzaam... Yeshua, die wilde van Johannes de doper gedoopt worden. Maar Johannes, die herkende hem. Als de Maar nee, hij, hij zegt hij, maar ik heb nodig van u gedoopt te worden. En wat zegt Yeshua ook alweer? het thans geschieden. Want al dus betaamt het ons. Alle gerechtigheid. Ja, inderdaad. Dus zelfs Yeshua, zonder zonde, vervulde alle gerechtigheid. Gerechtigheid is dat wat het woord gewoon van ons eist. Om te gaan in dat water. Dus daar is Johannes de doper getuige van geweest. Daarom is hij de grootste profeet. Hij is degene geweest die van hem getuigd heeft en hem gezien heeft. Maar zegt hij over ons, gelovigen, zalig zijt Gij, als wij hem niet gezien hebben en toch in hem geloven. Dus wij worden op dezelfde manier door het Geloof zalig verklaard. Dan weet ik wel, ik verklaar niemand zalig, dat zegt, denkt de paus dat hij dat kan. Maar zalig betekent gewoon gelukkig. Dus de Bijbel zegt, zalig zijt gij, wat zijn jullie toch echt hartstikke gelukkig. Want jullie hebben niet hoeven te zien, maar je hebt op geloof gehandeld en gereageerd. daar zijn we niet alleen en uniek in, want iedere gelovige in het woord heeft door geloof de stappen moeten maken. En door geloof hebben ze uitgezien op Messiach. Ik heb dat land tot uw beschikking gesteld. Trek er binnen, neem het land in bezit waarvan Yahweh het al aan je voorvaderen beloofd heeft... Dat Hij het hun, Abraham, Isaac en Jacob, en hun nakroos geven zou. Dat is de basis van de belofte. Wij die door het verbond, door Jeshua heen, tot Israël ingang hebben gekregen, want we zijn mede-erfgenamen geworden, we hebben dezelfde hoop en dezelfde belofte waar we op kijken. Wij zijn geen Joden, er zitten Joden tussen, maar we zijn wel met elkaar Israëlieten geworden. Zij die door het woord Gods gebracht zijn om te handelen overeenkomstig het woord. We zijn overwinnaars geworden met God. Dat is Israël. Veertig jaar liet ik, zegt Yahweh, u door de woestijn trekken. Oh, wie heeft ons door de woestijn laten trekken? Ook vandaag. Op grond van zijn woord. Dat is Yahweh zelf. Want het is zijn woord wat we horen en uitvoeren. Dus ook wij trekken op dezelfde wijze door de woestijn op deze aarde. Klederen die gij droeg zijn niet versleten, helaas onze wel, Evenmin als de schoen aan je voeten. Elk jaar op de nieuwe schoenen was in die woestijn niet nodig, veertig jaar op dezelfde sloffen. Onbegrijpelijk, maar het is een wonder van God. Brood heeft gij niet gegeten, wijn op bedwelmende drank niet gedronken. Waarom? Opdat gij zou weten dat ik, Yahweh, uw God ben. Dus die weg die dat volk gaat wandelen, en ze moesten helaas 40 jaar, ze hadden er in drie maanden kunnen zijn, maar vanwege ongeloof en rebellie toen ze voor de grens stonden, moesten ze terug de woestijn in voor 40 jaar. Al de oudjes zijn gestorven, maar de jonkies die zijn opgegroeid, dus de jonkies die geboren werden, die waren 40 toen ze het land ingingen. Maar de oudjes waren dood in de periode dat Mozes hier spreekt. Want dat was het laatste stuk voordat ze Israël introkken. In die veertig jaar geen brood gegeten, geen wijn, geen bedwellende drank, niet gedronken. Nee, waarom niet? Waarom doe je dat niet? Opdat Gij zou weten dat je weet dat je het weet dat ik Yahweh je God ben. Dus hoe we ook moeten wandelen, we wandelen de weg van de Heer en we weten dat Yahweh onze God is. Hij heeft zich bekendgemaakt, hij heeft ons genade geschonken, vergeving van zonde, een nieuw leven, opstanding uit de dood... Door het watergraf en de zekerheid van de opstanding uit de dood als de Heer terugkomt. Opdat gij zou weten dat ik Yahweh ja, je God ben. Wie is je God? Yahweh ja, is onze God. Amen. Wees niet bescheiden om het niet te zeggen, maar gewoon zeggen. Toen gij op deze plaats gekomen waart, trokken Sigon de koning van Gesbon en Och, en de koning van Baasan ten strijde tegen ons. Maar wij versloegen hen. De weg die we opgegaan zijn, we maken exact dezelfde ervaring. Wij komen ook tegenstanders tegen, die je voor dwaas verslijten. Ben je niet wettisch geworden? Er zijn toch de Joodse dingen waarmee te maken hebben. Nou, het is wel dezelfde God. De God van de Joden is onze God geworden. We doen dezelfde weg. We trekken ook, we hebben te maken met mensen die tegen ons ten strijde optrekken. Maar we versloegen hen, niet fysiek maar met de kennis van het woord. Ze zeg nou nee, waarom we dat doen? Zo staat geschreven. Je kunt alleen maar zeggen, zoals we vroeger leerden, sola scriptura. Dat is de kunst om de Bijbel te gaan lezen en alleen maar te zeggen, zo spreekt de Heer. Zo staat geschreven, sola scriptura. We versloegen hen. We veroverden hun land en gaven het een erfdeel aan Ruben, Gad en de Halme Stammenassen Weet u welk gebied dit is? Als je Israël kent en je ziet zo de Jordaan lopen, dat is eigenlijk het Overjordaanse. En dan ligt het, het gedeelte van, van Moab, dat ligt aan de overkant van de Dode Zee. Dat is het gebied aan de andere kant van de Dode Zee, dat is Moab. En dan krijg je nog meer gedeeltes, hè, daarboven. Zij veroverden dus dat land en gaven het er tot erfdeel aan deze drie stammen, tweeënhalve stammen. Maar het eerste wat hij nou zegt, nou die dat verdeeld heeft aan die drie stammen... ...onderhoud dan naastig, ijverig, de woorden van dit verbond. Gods verbond is gesproken door woorden. Onderhoud dat naastig, die woorden die gezegd zijn. De woorden van dit verbond, opdat je voorspoedig alles volbrengen moogt wat gij doet. Dus het is niet zitten en geloven, het is geloven en handelen. Je kan nooit zeggen, ja, ik geloof het wel. Nee, je zal moeten laten zien dat je door je handelswijze het doet. Je kan het nauwelijks sterker lezen als dat het hier staat. Onderhoud het naastig. He, omdat je voorspoedig alles voorbrengen mag. Wat gij doet. We moeten voorspoedig zijn in het volbrengen van de woorden van God. Hoe zou je anders kunnen weten dat hij je God is, als je zegt, joh, het maakt toch niks uit, zonder is ook goed. Allen staat gij heden. Dat is het moment dat uh, Mozes spreekt. Alle, zegt hij, He, die uh, 1,5 miljoen mensen. Heden staat gij voor het aangezicht van Jaweh. Wiens God is Jaweh? Uw God, zegt hij. Jullie staan voor het aangezicht van uw God, Israël. Je aanvoerders, je stamhoofden, je oudsten, de opzieners, alle mannen van Israël. Jullie staan voor het aangezicht van uw God. Uw kinderen, uw vrouwen. Aha. Hoort u daartussen? Zijn er vreemdelingen in de zaal? Dus de vreemdelingen die meegegaan waren. Ja, die ook in die periode kinderen hebben verwekt in die 40 jaar. Maar het waren nog steeds de kinderen van die vreemdelingen. Maar wij zijn ook vreemdelingen. Kinderen, vrouwen, vreemdelingen in uw plaats, Zelfs je houthakkers en waterputters. Weet u nog wie dat waren? Gibionieten. Die kwamen met een smoesje naar het volk van Israël, wat er aankwam lopen. Ze waren doodsbenauwd van die Israëlieten, want ze hadden lang gehoord tot iedereen gedood werd toen zij dus het gebied inkwamen. Ze overwonnen alles. Die die stonden te bibberen van angst en die denken, weet je wat, we gaan doen. We gaan hartstikke oude versleten kleren aantrekken, versleten sandalen en we gaan dat volk tegemoet. Oh, we hebben zo eind gelopen, we komen zo ver vandaan. Wilt u ons helpen? Wilt u ons brood geven, voedsel geven? Mogen we met u mee optrekken? En eigenlijk heeft toen uh, ja, Jozua niet gevraagd, dan de heer is het goed wat deze mannen zeggen. En kunnen we ze opnemen? Nee, ze hebben een verbond aangegaan met hun. En daarmee hebben ze eigenlijk hun leven gered. Want als eenmaal Jozua zei, dat is goed, komt u maar onder het volk. trekt hij zich niet meer terug. Oh, ik heb een foutje gemaakt, we gaan jullie toch slachten. Nee, ze zijn aanvaard, maar ze zijn dus uh, houthakkers en waterputters geworden... ...onder het volk van Israël. Dus iedereen had een knechtje, die zei hem: ...hé, ik ben morgen aan de beurt, hè, even mijn houtjes hakken. Het waren gewoon een soort, uh, ja, knechten. Eén ding is duidelijk, de kinderen, de vrouwen, ook de vreemdelingen... ...om toe te treden tot het verbond. Dit is even een tussenstukje vers 11. Zijn we van vers 10 lezen gelijk naar vers 12... Alles staat heden, mannenbroeders Israël, voor het aangezicht van Yahweh uw God, aanvoerder, stamhoofd, de oudste opzien is de alle mannen van Israël, om toe te treden tot het verbond. Ah, nog een keer tot het verbond toetreden? Ja, 40 jaar tijd een hele nieuwe generatie opgevoerd. Wist u dat ze in die 40 jaar ook de kinderen niet besneden hadden? Ze zijn onbesneden door de woestijn heen gegaan. Nou staat het niet in dit stukje, maar kom je dadelijk verder... dan moeten ze allemaal besneden worden. Dat hele volk, alle mannen, kinderen, alles wat er is... wordt dadelijk besneden, Als kunnen ze de eh, Jordaan niet over... om het land binnen te gaan. Wonderlijke ervaring. He, tot daar de besnijdenis, eh, verbonden is... aan de ingang krijgen in het land. En dan gaat het zowel voor de Israëlieten... als voor de vreemdelingen die met hen optrekken. Eén volk, één verbond, één wet... Gebod. Ze gaan allemaal dezelfde weg, want Yahweh is hun God. Nou, wat zegt hij dus? Dat alle mannen van Israël, daar zitten ook die vreemdelingen tussen... om toe te treden tot het verbond van Yahweh, uw God... onderstreep je eronder. En het is een verbond tot dit met een vervloeking bekrachtig verdrag. Zo. Dat Yahweh, uw God, heden met u sluit. Maar ging het ook weer over? Welk verdrag? Welk verbond? Dat staat in hoofdstuk 28. Waarschijnlijk kent u het uit uw hoofd. Nou, dat zal wel niet. Maar hoofdstuk 28 van Deuteronomium. Daar staat de zegen en de vloek. Indien gij aandachtig luistert. En doet wat ik zeg. Dan zult u gezegend worden in je huis. en je dit. Je dat. Een hele serie. Ik geloof 15 versen lang zegeningen. Maar ik geloof 45 versen lang vloeken. Als je niet doet wat ik u zeg... Dan, ja, dan komt niet de zegen, maar dan komt de vloek, dan komt het verderf. Dus alle zegeningen worden omgedraaid naar vervloekingen. En of je het leuk vindt of niet, je hebt een verbond met God aanvaard. Hij heeft de prijs voor je leven betaald... en dan kun je binnen de kaders van zijn verbond in alle vrijheid leven. En het is een vreugde om gewoon gehoorzaam te leven binnen dat koninkrijk van God. Dat is de grootste zegen. En het feit dat je dat het koninkrijk behoort... Blijkt uit je trouwe handelswijze. Wordt u gered door je trouwe handelswijze? Nee, helemaal niet. Want we zijn niet volmaakt en foutloos. Nee, maar het is een genade van God. In die weg zullen we wandelen en maken we fouten. Dan heeft hij een enorm boek van Mozes neergelegd... hoe fouten voorzien kunnen worden in de tempel. Dan kon je naar de tempel gaan, kon je een offer brengen... en er kon de verzoening gedaan worden. ...en je ging ook niet maar even daar naartoe met je schaap onder je arm... ...en dan vrieren, vrije kunt je arm wel eventjes een schaap slachten. Nee, echt niet waar. Het gaat om uh, duidelijk besef van je ongerechtigheid. Het wordt met vervloekingen bekrachtigd... ...en die vloeken die staan in hoofdstuk 28 van Deuteronomium. Maar ook de zegeningen. Ik lees liever de zegeningen dan de vloeken... ...want die vloeken, dat weten we nou wel. Maar het is goed om het te beseffen... Nou, waarom? Nou, zegt hij, op dat, komt weer dat redengevende woord, opdat hij, Yahweh, u, broeder en zuster, heden als zijn volk bevestigen. Ze waren al zijn volk. Ze hadden ze verbond al gekregen, hun oudjes. Maar ze waren doodgegaan. En nu staan die jonkjes. En nou wordt dat verbond, wat gemaakt is, nog een keer aan hun bevestigd. Het verbond was er al, maar hij bevestigt het nog een keer. Als zijn volk bevestigen. En u, volk van God, tot een God zij. Dus opdat Yahweh u heden als zijn volk bevestigen en u tot een God zij. Zoals hij Yahweh u toegezegd heeft. Oh ja, ja aan uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Ze worden daar als volk weer bevestigd, terwijl ze nog aan de andere kant van de rivier staan. Ze zijn achter de dode zee omgetrokken. En daar in dat gedeelte gaat hij het verbond bevestigen. Nog een, nog een keer bevestigen, want Mozes gaat dadelijk sterven. En dan moet hij de zaak goed kunnen overdragen aan Joshua. Nou, dan komt er helemaal mooi, vers 14. Broeder en zuster, niet alleen met u, volk van Israël, wat daar in Moab staat. Niet met u alleen sluit ik dit verbond. En dit met een vervloeking bekrachtig verdrag. Hier, het wordt nog een keertje goed gehaald. Ja, het verbond... En verdrag is hetzelfde, maar het wordt met een vervloeking bekrachtigd, niet voor niets. Maar zowel met een ieder die zich hier bij ons bevindt en heden, dat is toen Mozes het zei, staat voor het aangezicht van Yahweh, wie is Yahweh, dat is onze God, als met een ieder die heden hier niet bij ons is. Broeders en zusters, dan voor het aangezicht van de Heer onze God, opdat hij het verbond, bevestigen voor u. We hebben dat verbond al, we zijn gekocht en betaald, ingegaan en we willen handelen over de wetten van het Koninkrijk van Rot. Nou, hij zegt, hier heb ik het gedaan met degene die bij me stonden, met een vervloeking bekrachtigd verdrag, voor een ieder die hier bij ons bevindt, heden voor het aangezicht van ja bij onze God, maar ook met een ieder die hier in Abelasserdam vergaderd is, die heden hier bij ons niet is. Dus dit is naar ons toe. Prijs de Heer. Schitterend, alleen maar om het te horen. Je hoeft soms maar één klein hoofdstukje te lezen over het verbond van God en je gaat uit je dak. Daar doe je het voor. Vers 16. Want gij weet, Er komt hij weer. Je moet weten dat je weet dat je het weet. Hoe wij in het land Egypte gewoond hebben en hoe wij midden door de volkeren gegaan zijn, wie er land gij doortrokken zijt. Wij gaan ook door de volkeren. Of je nou in Alblasserdam zit, of in Rotterdam, of ergens anders in Europa, of waar dan ook. Ook wij trekken midden door de volkeren en we houden de koers van het koninkrijk van God. Gij hebt de gruwelen en de afgoden gezien die men bij hen vreemd, vindt, hout en steen en zilver en goud. Wij hebben ook onze afgoden gehad. Echt niet omdat we een andere christelijke religie hadden. Maar we hebben ook begeerte naar de wereld gehad. En alle zonde die erbij hoort. We hebben onze fouten en gebreken gehad. Ja. Maar we hebben al die gruwelen en die afgoden gezien. Totdat de dag kwam, zegt vader. Dat verbond van u, ik wil het graag aanvaarden. Dan neem je ook de stappen die je stappen moet. En dan hoor je tot Israël. Op grond van het woord gekocht en betaald. Laat er daarom onder u geen man of vrouw. Geen geslacht of stam, wie hart zich nu van Jaweh onze God afwendt. Als je nou die weg bent gegaan, het verbond is gesloten, de prijs is betaald, je bent eigendom van Jaweh onze God gekocht door het offer van Yeshua. Je zit gewoon hè, op exact dezelfde weg. Laat er nou niemand zijn wier hart zich nu van Jaweh onze God afwendt. Dat gaat helemaal niet. Om de goden deze volkeren te gaan dienen. Laat er onder u geen wortel zijn die gif of als hem voorbrengt. He, laat er in je leven geen wortel meer zijn die gif. Er komen wel van die dingen naar boven toe. Met foute gedachten en begeerten. Hij zegt maar laat dat niet meer toe. Laat er onder u geen wortel meer zijn die gif of als een voorbrengt. Nee natuurlijk niet. Wij zijn de meest liefdevolle mensen op aarde geworden. We hebben de geest van God in ons hart gekregen. Nochtans, hij zegt, wees waakzaam. En niet alleen in Deuteronomium zegt hij dat. Hij zegt dat ook Paulus in Hebreeën. 12, vers 14. Hij zegt tegen de gemeente... Jaag naar vrede, hè, shalom... Met allen, broeder en zuster... En naar de heiliging... Zonder welke niemand de Heer zal zien. Dus jaag naar de shalom... Met allen en naar de heiliging. Dus we moeten naar twee dingen. Naar shalom en naar heiliging. Heiliging is afzondering toewijding, volledig gericht zijn op, wat Yahweh onze God gezegd heeft. Als die weg van heiliging duidelijk voor je is, dan kunnen de dingen om je heen gebeuren, en dan zie je dat wel, En je, hoho, daar heb ik ook in gewandeld, maar dat is mooi over. Ziet daarbij toe dat niemand verachteren, oftewel achterop raakt van de genade, mooi is dat toch, hè? Ziet erop toe dat niemand van je broeders achterop raakt van de genade Gods? dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring zou stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Hebreeën schrijven, zegt in wezen hetzelfde wat Mozes gezegd heeft in, uh, in Deuteronomium. Goed, Deuteronomium 29, vers 19. Maar als iemand bij het horen van deze vervloekingen meent dat hij gezegend zal blijven, blijven... Ze waren dus gezegend op grond van het verbond. Maar als je nou in dat verbond leeft en je denkt dat je nog kan handelen zoals je vroeger gehandeld hebt. Als iemand dat meent, zegt hij. Lieve mensen, hou je hart vast. Bij het horen van deze verzoekingen, vervloekingen, als die meent dat hij gezegend zal blijven en zegt. oh, maar Ik zal vrede hebben, ik zal shalom hebben wanneer ik in de verstoktheid van mijn hart wandel. Terugkeren tot je wat je uitgebraakt hebt. Nee. Waardoor hij verdeliging brengt, zowel over het bevloeide, bevloeide land als over het doorland. Dus of je nou in doorland zit of in bevloeid land, als je denkt, meent terug te kunnen keren tot je goddeloze handelwijze. Lieve mensen. Val niet mee om het te horen dadelijk hoor. Dan zal Yahweh die man, niet willen vergeven. Kent u nog meer uitspraken, zo in het woord? Tot je in de positie verzeild kan raken dat God zegt, 'Dus ga ik je niet vergeven. Mensen die het verbond snappen, aan overgeleverd zijn, willens en wetens, om met Gods volk op te trekken. En die dan denken bij jezelf, menen dat je gezegend zal blijven als je terugvalt in goddeloosheid hè? en daarin volhardt. Nee, Yahweh ja, zal die man niet willen vergeven. Maar zullen de toren en de ijver van Yahweh, hoe klinkt dat hè? de toren en de ijver van Yahweh, dat is op grond van wat hij in zegen en vloek heeft uitgesproken, tegen hem branden. Heel de vloek die in dit boek opgetekend staat, hè, hoofdstuk 28, zal op hem rusten. En Yahweh zal zijn naam uitwisselen onder de hemel. Als je het beseft, denk ik jongens, hoe simpel zijn we toch vroeger geweest. Tegen de Heilige Geest. Ja, je zou eigenlijk, als je dus doorgaat om tegen de Geest van God te zondigen. en de Geest van God is datgene wat je hebt verstaan in je geest. Je hebt de Geest verstaan achter de woorden van God. Je kent Gods doel met je leven. Dan denk je, Heer, deze weg wil ik gaan. Je weet wat God zegt, je bent 100% daarvan in kennis gesteld. en toch zeg ik, ik ga die weg op. Je kan fouten maken. God kan je daar in de orde geven. Hij kan een profeet op je weg sturen. Hij kan een broeder naar je toe sturen of een zuster. He? Hij zeggen: joh, laten we samen weer optrekken. He? Zo richt je een broeder. Maar dit is hard. Yahweh die zal die man niet willen vergeven. Maar de toren en de ijver van Yahweh tegen hem branden. Heel de vloek, Deuteronomium 28, die in dit boek opgetekend staat, zal op hem rusten. Yahweh zal zijn naam uitwissen onder de hemel. Hoe gaat onze naam uitgewist worden? Niet alleen uitgewist worden. Ik denk ook, ze hebben geen nageslacht meer. Elke Jood, elke Israëliet keek uit dat uit zijn geslacht Messiaag zou komen. Het leven wat God zou schenken, zou door zijn Messiaag komen. Dat is al triest om dat te horen. Zeggen Oh, dan ben ik afgesneden van... Uh... Nou, ik, ik vind dat uh, behoorlijk ernstig. Hè? Als je naam uitgewist gaat worden onder de hemel... Maar ook het horen wat God zegt. Hè? Ook de vervloekingen is niet leuk om te horen, maar wel om in je hart te zeggen: prijs de Heer, tot we van die vloek vrijgekocht zijn. We hebben met vreugde in de wegen van de Heer kunnen gaan wandelen vandaag op de dag toe. Waarom zit je nou nieuwe maan te vieren? Alleen maar op diezelfde God gezegd. Kom van nieuwe maan tot nieuwe maan. En van sabbat tot sabbat. Voor mijn aangezicht. Daarom ben je. Er. Dan zullen het volgende geslacht. Je zonen. ...die na je zullen opstaan... ...en de buitenlander, hé, hey, daar komen wij weer hè... ...zij die van verre komt... ...wanneer zij de plagen en de ziekte zien... ...die Yahweh in dat land Israël heeft doen uitbreken... ...want dat is gebeurd... ...en dat de gehele bodem er zwavel, zout en vuurbrand is dat hij niet bezaaid worden, niets laat uitspruiten en geen gewas meer opschiet, zoals net bij Sodom en Gomorra, Adema en Seboim ondersteboven gekeerd zal worden. De Yahweh in zijn toren en grimmigheid ondersteboven gekeerd heeft. Als je Sodom en Gomorra en je wil die andere steden zien, Adema en Seboim, dat is ene kale, dorre vlakte. Daar ligt nog op dit moment de, het... het uh, het zwavel in de heuvels is nog op de dag van vandaag te zien. Dus het zwavel van het vuur wat geregend heeft, is vandaag nog te zien als hij bij Sodom komt. Hij zal de aarde omkeren. Ja, doet dat in zijn toren. In zijn grimmigheid. Nochtans, God doet over het algemeen dit soort dingen altijd nog met de genade om een overblijfsel er daar weer uit te trekken en weer mee verder te gaan. Want hij roept toch niet alles uit. Er is een overblijfsel na zijn verkiezing wat weer doortrekt. Dan zullen ook al die volkeren zeggen die langs die gebieden komen met hun kamelen en hun karavanen. Waarom heeft Yahweh zo met dit land gedaan? Want ze zien die ellende, er groeit niks. Wat betekent deze geweldige brandende toren? Zeggen de volkeren. Men zal antwoorden omdat zij, de Israëlieten, verlaten hebben het verbond van Yahweh. Je hebt toch helemaal geen lust meer om het verbond van Yahweh te verlaten? Hè? Omdat zij verlaten hebben het verbond van Yahweh. Wie is dat? Dat is de God van hun vader hoor. Het verbond dat Yahweh met hen gesloten had toen hij, Abba Yahweh, hen uit het land Egypte leidde. Dus hij kijkt terug naar het verbond op Sinaï. Zo hebben ze de weg gaan wandelen. Hij kijkt daarop terug. Ook voor hun nageslacht is het verbond nog steeds hetzelfde. Ook als wij in onze zogenaamde Nieuw Testamentische tijden komen, is dat nog precies hetzelfde verbond. Alleen in het Nieuwe Testament hebben we verandering in het verbond gezien. Het verbond bestond uit het bloed van stieren en bokken. En dat bloed van stieren en bokken, dat is betaald met het bloed van Yeshua. Dus ook als wij onze zonden beleiden, zien we op de genade van God en prijzen we de naam van Yeshua. Daarom bidt u ook in de naam van Yeshua. Vader vergeef me alsjeblieft mijn zonde. Ik heb gefaald. Ik bid u vader ik heb het niet verdiend. Maar op grond van het offer van Yeshua. We bidden in de naam van Yeshua. Nou zegt hij. Wat is er toch gebeurd? Nou omdat het volk zij verlaten het verbond van Yahweh. De God van hun vaderen. Het verbond dat hij met hen gesloten had. Uit het land van Egypte. Die periode. Omdat zij andere goden zijn gaan dienen. Goden met een kleine g is dat, hè? Als u denkt dat u kunt zeggen tegen God, u zegt wel de Sabbat, maar ik ga de zondag doen. Zo hebben we nooit geleefd, hoor. Zo zijn we onderwezen. We zijn ook uh, onbekend geweest met het begrip over de Sabbat. Dus we hebben op verkeerde gronden hebben we zondag gevierd. Maar de dag dat je het gaat snappen. Toen ik zeg, hé, hey, dat is toch wonderlijk. Wie heeft nou toch die zondag erin gebracht? Welke God heeft dat nou onder dat volk verkondigd? Dus als iemand gaat zeggen, we doen het op zondag, met alle respect, want God, zegt Petrus, overziet de tijd van onwetendheid, maar hij predikt heden dat men zich bekeren, hè, met de uitstorting van de geest. Je ogen moeten gaan zien. Het wonderlijke is, het is ook God die onze ogen opent. Maar hij kent onze harten, hij kent ons zoeken naar hem, en nochtans, zelfs ons zoeken naar God komt niet van ons. Het is God die een opening geeft en dan denk je: hey, is er dan toch een God? Hij is degene die aansteekt. Ja, op zijn tijd doet hij dat. Maar ook de genade tijd voor jou om uiteindelijk te horen wat hij te zeggen hebt, en wil je voor zijn woord buigen? Want wat, wat is buigen ook weer? Dat is aanbidden. Aanbidden is niet dit doen. Aanbidden is buigen en ja zeggen en doen met het woord van God. Nou, zij hadden dus andere goden, noem het maar op, andere mannen, andere leiders, want dat zijn ook goden, ook burgemeesters zijn goden. Jeshua zegt in Korinthe, er zijn vele heren en vele goden. Ja, burgemeesters, presidenten, koningen, nog, dan is er maar één God, zegt Petrus in Korinthe. Ze hebben andere goden, ze hebben naar andere mannen geluisterd. En zijn gaan, die zijn ze gaan dienen. Zich, daarvoor hebben ze zich neergebogen. Ze hebben die woorden van die andere leiders aanbeden. Met de pauselijk gezag wat er is. Oh, de paus, Pope Ja, onvoorstelbaar. Ze hebben neergeboden voor goden. Die zij niet gekend hebben. En die hij, Yahweh, hun niet toebedeeld had. Die afgoden, die zijn toebedeeld. aan een goddeloze wereld. Als die wereld tot inzicht komt wie Yahweh is, kunnen ze zich daarvan bekeren. Yahweh heeft hen in toren en gimmigheid, grote verbolgenheid, uit hun land gerukt. Dat volk van Israël. Hen weggeslingerd naar een ander land. Zoals dit thans het geval is. Het is echt verdrietig. Maar nochtans, we zien... De reden waarom iets gebeurt, laten we ervoor waken, tot we niet dezelfde weg gaan. Nee, we zullen elkaar aanmoedigen om in blijdschap de goede weg te wandelen. Dat is de vreugde die we hebben. Nou, broeder en zuster, de verborgen dingen zijn voor ja bij onze God, en de geopenbaarde dingen zijn voor ons. Oh ja, ja. En onze kinderen, voor hoe lang? Voor altijd. Opdat de reden bij al de woorden deze wet volbrengen. Wij hebben het ook gehoord. Ook wij moeten het gewoon volbrengen. Yeshua heeft de wet vervuld, weet u nog? Maar vervullen betekent gewoon volbrengen. Gewoon doen wat er staat en Yeshua heeft hem gewandeld. Perfect. Hij heeft geen schuld opgebouwd. Wij wel. Wij hebben schuld opgebouwd, want we waren al zo geboren. Dat neemt u ons ook niet kwalijk, want we zijn kinderen van Adam. We zijn... In de periode van zonde geboren. En uit een zondige vader kan nooit een rechtvaardige verwekt worden. Gaat helemaal niet. Iedereen is in deze staat van zonde, zonde in enkelvoud, op deze wereld gekomen. Maar iedereen krijgt ook de gelegenheid om te zien waar het leven is. Om daar zijn oog op te richten. Nou zegt hij, het is geopenbaard voor ons en onze kinderen voor altijd. Opdat wij broeder en zuster al deze woorden, deze wet zouden volbrengen. Met vreugde. Amen? Is de vreugde? Echt waar. Wandelen in de wegen van de Heer is een vreugde. Je kan niet snappen waarom andere mensen willen afvallen... of ruzie maken... of lelijke dingen zeggen... of denken, hoe is het mogelijk? We willen in de weg van de liefde wandelen. We zullen in het Koninkrijk van God... navolgers zijn van Yeshua. Tot de mensen zijn die lelijk tegen je doen... dan denk ik altijd... maar Yeshua hebben ze vermoord, opgehangen. En ze waren blij... Zo, die is in het graf. Maar prijs de Heer voor zijn genade. Hij is opgestaan en hij leeft. Amen. Yeshua leeft. Amen. Als die niet zou leven, zou ons geloof ijdel zijn. Wat hebben we het voor zin om nog te geloven als Yeshua niet leeft? Hij is aan de troon van zijn vader aan de rechterhand en hij zal wederkomen. Vader heeft daar een tijd voor bepaald. En we zullen bereid zijn hem te ontmoeten. Moeten we morgen sterven en het graf in? Prijs de Heer, de tijd die dan nog komt. We zullen opgewekt worden op de dag dat Yeshua komt. We zullen uit het stof gehaald worden. Halleluja. Ik wens u verder een, een fijne nieuwe maand. God de stof. Amen.